Of jullie mogen horen. En dit is... Uh, Redder En het is 11 uur geweest, jongens. Ja, jullie horen... Een hoop op de achtergrond. Maar dat is de... Koffiezetapparaat. Ik ga even de deur dicht doen. Zo, dat klinkt al wel beter, hè. Voor de akoestiek. Zo, nou mensen. Daar dus ben ik dan weer. En ja... Kunnen jullie me horen? Ik wil dat graag even op de chat even zien. Of jullie maar kunnen horen. Ja, je bent te horen, zegt de mascotte. Oké, okay, welkom bij Kletspraat op Ridder Radio met Japio. Met Japio. Ja, ja, het is 1 minuut over elf. En het is vandaag, de hoeveelste is het vandaag eigenlijk? Even een blik werpen op de kalender. Oeh, kijk, dus het is vrijdag 8 september. 2023. En eh, koffiezetapparaat, het lijkt wel een stoommachine. <laughs> ja, ja. Ja, een koffieapparaat, ik had zo'n trek in koffie. Ik denk, nou jongens, ik zit hier wel met een blikje bier. Geen half liters meer, maar 33 uh, centiliters. Tegenwoordig. Dat scheelt wel, en dat drink ik ook minder. Het klinkt misschien gek, maar ik drink er wel minder door. Het uh, klinkt als stroomroffel, zegt Tom. Ja. En wat je nu hoort, dat is mijn, mijn, mijn klapstoeltje waar ik op zit. In de keuken, weliswaar. Oké, okay, nou, ik had vorige week. Uh, uh, ja, natuurlijk. Uh, ik zit met mijn voet, zoals jullie weten. Hè. Ik heb een, een. Twee wonden aan mijn voet. Ontsteking. En, zoals jullie weten. En daarbij uh, was ik overgestapt naar een andere provider. En. Uh, ja, wachtwoord, uh, alles ingevoerd en uh, ja, het werkte niet. En ik voelde me ook, ook niet echt lekker, maar goed. Ik heb wel geprobeerd om contact uh, te maken, om te kunnen uitzenden vorige week. Dat lukte niet. Nou, toen heb ik uh, de andere dag uh, de provider opgebouwd. Ik zal geen uh, namen noemen over de radio, dan maak ik reclame. En... Uh, toen heb ik, uh, ja, toen kreeg ik een woensdag, een monteur over de vloer. Die heeft alles netjes geïnstalleerd, ook de televisie en de telefoon. Dus mijn oude telefoonnummer doet het gewoon, weer mijn vaste telefoonnummer althans. En ik kan weer gewoon uh, lekker kwaakelen. Oftewel uh, kwekkelen, praten. We ga even iedereen welkom heten op de chat. En ik ga eerst even kijken wat er op de chat staat, want ik geloof dat er iemand... Uh, Um, de, um, even rijken hoor Tom zegt, klinkt als tromgeroffer Dat gaat dus over het koffiezetapparaat ja? en Elsie zegt, hmm, maalt hij ook bonen dat koffiezetapparaat nou nee hoor, dat doet hij niet Sunny zegt, Jaap zal ik verder luisteren en dan Sun zegt, terusten allemaal, rusten allemaal te rusten, sun oh eh... sun gaat naar bed ja, uh, morgen is de ridderdag hè? daar kan ik helaas niet bij zijn Helaas, ik had er graag bij willen zijn, maar ja, dat gaat niet met mijn voeten. Dag zon, welterussen, tot morgen. Wel Russen, sinds dat zegt Dirk en Tom en Elsje zeggen ook tot morgen. Ik ga morgen wel luisteren, want ik weet dat er morgen ook uitzending is op Ridder Radio. Ik weet niet hoe laat beginnen jullie morgen met uitzenden eigenlijk. Laat ik eens even graag weten, kan ik dat op de chat lezen. Ik ga niet zeggen waar het is. Want anders komen, zitten er zelfs 10.000 man en dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Slaap lekker, zegt Danny. Hé hey Danny, haha. fijne nacht Sunset, zegt Mascotte. Nou Sunset, Van mijn kant ook wel te rusten. Je kan het programma terugluisteren hoor, dus uh, je weet het op de website. Uh, mijn eigen website, dat weet jullie. dan kunnen jullie dan uh, vanaf uh, morgen de uitzending naluisteren op... Uh, ...radiohobby4u.nl Dus voor you betekent... ...is dus... Uh, ...radiohobby4u.nl En dan kan je dan... ...als je naar Ridder Radio gaat... Uh, ...de pagina Ridder Radio... ...dan kan je morgen de uitzending... ...terugluisteren en... ...die blijft gewoon een week staan en dan... ...morgen wordt die dan... Uh, ...geplaatst, dus je kan de hele week... Uh, ...hoef je niks te missen... Alleen het nadeel is, je kan niet met de chat meedoen, eh, want dan ja, wordt je nu ooit dus live. En het wordt opgenomen voor de podcast, voor de week. Maar ga even iedereen even welkom heten. Ik ga even uh, kijken op, op het mannetje linksboven of rechtsboven. Welkom CPR, Dread, uh, Sunset, Jaco, Mascotte, Sindri, uh, uh, Star, Danny, Sander Bobo. En de mensen op de IRC die ik dus niet kan zien, die kan ik wel zien als ze iets schrijven. En uh, andersom is het ook zo, als je op de IRC zit, kan je alleen de mensen zien die op Discord zitten uh, als ze iets schrijven. Nou, ik zit dus met mijn chat op Discord, zoals jullie weten. En er zitten er meer bij uh, die daar ook uh, op zitten. Uh, de livestream, zegt Red Red, die livestream vandaar. daar... Of ligt niet uh, voor drie uur smiddags? Dus na drie uur, zegt Jipsy Star, die zegt dat ook al. Nou, ik denk na drie uur, dan ga ik een keertje live. Ik heb vandaag wat extra uh, gigabytes op mijn phone gezet. Oké, okay. hartstikke lief van je Zin, of Jipsy uh, Star. Uh, ja, oké, okay, dan, uh, dan ga ik luisteren, want ik zit toch thuis. Ja, ik had heel graag naar het strand gewild, met het prachtige weer. Maar het komt er niet van. En ook niet naar het A-strand in Zoetermeer, want ja oké, okay, er is nog geen zand. En dat kan in principe wel, maar ja, die bloedhete zon, daar kan ik zo zo niet tegen. En ik zoek altijd een schaduwplek op, ik heb meestal een parasol bij me. Maar uh, het is, uh, met zo'n 30 graden dan ga ik echt niet in de zon liggen, ook niet in de schaduw, want dat trek ik niet meer met mijn leeftijd. Het heeft waarschijnlijk ook met mijn COPD te maken. Dus als het uh, meer dan 25 graden is, ga ik echt niet naar het strand of, of waar dan ook. Dan blijf ik lekker thuis. Ik kan wel in de tuin in de schaduw zitten. Nu met de uh, komende herfst is het al vroeger schaduw in mijn tuin. En als het wel heerlijk vertoeven. Met een gaatje of 2, 3, 24 lukt het me wel om lekker uh, in het zonnetje te zitten. Maar met de laatste uh, temperatuur... Uh, trek ik het niet en ik zit natuurlijk met mijn voeten, hè? ik bedoel, kijk uit de rijden, lukt nog wel, maar ja, weet je, de ene keer heb ik pijn, de andere keer heb ik minder pijn, ik heb de hele dag pijn, maar dan is het wel te dragen, maar ik heb ook uh, dat ook af en toe een uurtje echt zitten kermen van de pijn, ik zit bijna te huilen van de pijn en die ontsteking is nog niet over, maar ik, ik heb mijn pleister niet meer op, uh, dan krijg je korstvorming maar ja, af en toe komt er toch nog vocht doorheen maar ja, hoe dikker die korst wordt hoe beter, want op een gegeven moment lekt het niet meer en, uh, het werkt als een pleister hè? het is de beste pleister die je hebben kan, een korst want dat uh, dan geneest de uh, rond ook maar ik ga morgen dat spul halen waar jullie het gisteren van de wijk over hadden dat was gisteren met Dirk's programma, ik heb ook geluisterd gisteren zoals jullie weten en uh, ja, uh, uh, uh, uh, dat of zoiets. Ik heb het onthouden en dan ga ik morgen even bij de drogist houden. En dan smeer ik dat op mijn rond. Zodat de genezing nog sneller gaat. Ja, en als dat helpt, dan kwam ik weer aan het werk. Ik ben al zes weken thuis, inclusief mijn zomervakantie. De laatste week, de, de derde week dat ik vakantie had, had ik al last van mijn voet. Maar toen was het nog niet zo heel erg. Het werd alleen maar erg, ik heb die maandag toen gewerkt. Mijn eerste werkdag was meteen mijn laatste. Ik ben de andere dag thuis gebleven. En zo zit ik al bijna drie weken thuis. En ik ben bang dat ik volgende week ook thuis zit. Maar ja, de week erop heb ik een week vakantie. Want dan zou ik met mijn vrouw naar uh, Liem gaan. Liem of zoiets heet dat. Dat is in Noord-Brabant. Maar ja, alles wordt er verzorgd, Je hoeft niks te doen. En ja... Ik denk dat ik me dan maar beter meld, dat ik hiervoor een week op vakantie ken. En dan zie ik wel wat ik na dat weekje vakantie ga doen, of ik dan naar mijn werk ga. Het dan hoe, hoe de genezingsproces werkt. Mocht het genezingsproces zich voortzetten, dan kom ik na de vakantie gewoon weer werken. Simpel zat. Kijk, en dan kan ik wel uh, in de ziekte blijven en dan gaan, vakantie gaan vieren maar ja, bij ons ben je gewoon je dagen kwijt ook al ben je op vakantie je bent gewoon je dagen kwijt dus ik, ik ga me gewoon beter melden vanaf de, die datum en ik zie wel als die wij komen is ja mocht dat uh, lukken dan ga ik gewoon na, na dat weekje vakantie weer aan het werk en dan ga ik even op de chat kijken en, nou ik zeg even kijken hoor ja wel vervelend inderdaad zeg, hier, als je zoveel pijn hebt Limpde of lier op. Oh, dat zou ook kunnen hoor. Dat zou ook kunnen. Uh, Tom die schrijft. Als er meuk uitkomt dan denk ik dat je lichaam die meuk moet dumpen. Als er dan een op komt, kan die meuk niet weg. Nou die, uh, weet je wat het is. Die korst zit er juist om je wond te beschermen. En er komt geen meuk uit hoor. Dat is gewoon puur vocht. Dat is uh, wondvocht. Die meuk, dat is etta of wat dan ook. Ja, oké, okay, dat, dat is kwalijk. Dan, dan, daarom eh, moest ik vandaag de huisdokter ook die wond even deppen. Niet wrijven, maar deppen. En dan een pleister erop. Maar ja, ik heb dan nou geen pleister, maar dan komt in ieder geval geen meuk uit. Dus dat is een voordeel. En als die kort zich vormt, dan beschermt die juist tegen bacteriën en virussen. En Mascotten ze zegt, je kan dus om. Met zo'n voet niet werken. Ja, plaat het goed. Hele. vakantie maakt niet uit in de ziekte. Dat mag. Oké, okay, ja. ik, ik uh, Oké. Okay. Maar ja, ik hoef niks te doen. er wordt voor ons gekookt. Het is ook speciaal voor mensen met een handicap. Hè, die vakantie vanwege mijn vrouw dus. En ik hoef ook niet te koken. Ik hoef niks te lopen. Ik hoef niet eens met de auto. Want we worden opgehaald. Dus ja. Ik zal het maandag even mijn chef erover bedden. En overleggen hoe en wat. Dus een die schrijft, Ik heb eerst mijn wond aan uit mijn been met wat speciale honing uit Colombia, oftewel het Amazonegebied gesmeerd. En daarna voor de laatste keer erop gehad En toen wel vocht uit was gekomen. Uh, als je ziek bent tijdens je vrijdagen, tellen die dagen als ziektedagen. Dat is wettelijk zo geregeld. Ziek zijn kost geen vrijdagen. Oké. Okay. Precies, Tom, zeg maar schot. Oké. Okay. Daarna oh, voor dag. Uh, zegt Red Red, een korte broek aangehad... en afgelopen nacht geen pluizen erop, en is nu mooi dicht gebleven. Oké, okay. oké, okay, Red. Hmm, tot eerder had ook ik het eerder gedaan. Jipsie zou zeggen... ja, maar een Nuka honing is ook heel goed. Ja, ik heb hier ook een potje honing staan, bloemhoning van uh, de grootste gutter van Nederland, zullen we maar zeggen. Um, ja. Het is een huismerk van, uh, van de grootste grutter van Nederland. Ja, misschien dat het helpt. Ja, baat het niet, schaart het niet. Ja, je hebt precies je dat, daar een beetje mee te vergelijken. Of de speciale honing. Ze hebben natuurlijk zoveel honingsoorten natuurlijk. Dus ja, um, ja ik weet niet of jullie uh, Veronica Insight hebben gezien. <laughs> daar heb ik net naar gekeken. En ook nog een stukje... Um, van, uh, hoe heet dat ook weer, ja, Hart van Nederland. Ik heb alleen het laatste onderwerp niet gekeken, want ik moest natuurlijk deze uitzending doen. En Ik moest natuurlijk ook opstarten, dus ja, dan heb ik dat laatste blokje gemist. Jammer dan, maar de uitzending gaat bij mij gewoon voor. Maar goed, oké, okay, zegt Jipjes, ik heb een tube Manuna honing van Covital. En dat kan je zeker in het Reformhuis kopen of bij alternatieve supermarkt die alleen maar natuurlijke producten verkoopt. Nou, die hebben we in Den Haag ook hoor. Je hebt je zo dan kun je bij Holland Barrett kopen. Oh, die hebben we, ik dacht in Den Haag ook een winkel van als het goed is. Holland Barrett. Oké. Okay, misschien, eens kijken morgen met de tram. Het werkt zegt, brandwoorden worden, worden tegenwoordig ook vaak met honing behandeld. Eeuw. Eeuw. Holland Barrett. En dat kan je ook gewoon op je brood smeren, hè. Oké, okay. Manuka Honing van... Oké, okay. aha. Zo, ik heb graag een foto van de chat gemaakt, dan kan ik het onthouden. Tube Manuka Honing van Leuko Vital bij Holland Berg. Oké, okay. ik heb er een screenfoto van gemaakt. Dan kan ik dat in ieder geval onthouden, weet je. Wel handig, dat heb ik gisteren ook gedaan vanwege die zalf. Dus tuberkost rond de 7 euro. Nee, is honingzalf. Ja, oké, okay. dat zegt hierpjes daar. daar. Ja, oké, okay. honingzalf. Dus het is niet om te eten, dus 7 euro. Nou ja, jammer dan. Ik euh, als ik maar van mijn wond af ben. Hè? 7 euro is best een hoop geld, maar ach, ik kan het missen. En euh, ja, het is voor mij geen ding. Ja, die babyzalf was ook 6 euro. Dus, nou, het helpt wel met dat je, je eeld zacht blijft hoor. Ik heb ook nog dat andere spel ook nog. Maar het helpt wel alleen mijn wond niet. Het, voor je wond moet je echt iets hebben. zou uh, uh, uh, ja. zegt nog verder, een beste daardoor is een wond mee insmeren en daarna een gaasje op doen. Want het is al plak En maak er wel even een foto van. Ja, oké. Okay. Dat mag ook hoor. Heel lief aan je. En toen werd hij zegt, ik zag. Dat er in de wonderspray van Hansaplas ook honing in zit als ingrediënt. Wondspray. Oh, wondspray. Van Hansaplas. Ja, wondspray. Oh ja. Wondspray. Ja, dat is een soort... Oh, oké. Okay. Ja, ik zie hier een foto. Van mascotten. Oké. Okay. Ja, ja. Mooi. Honingzalf. Oké. Okay. Oh, dan moet u... Het wel doen, nou doet hij het ineens niet. Oké, okay, nou wel. Oké, okay, ik heb nu weer een screenfoto gemaakt. Manuka 50 milligram honingsoffer. Oh, Oké, okay. Holland en Berlitt, hè. Nou, dan ga ik morgens kijken. Ik dacht dat we zo'n zaak ook in Den Haag hadden, hoor. Zal ik morgens kijken. Dan gaan we met de tram, ik ga geen noterij. Naar de stad gaat, ga ik altijd met de tram of met de fiets. Maar ja, aangezien dat fiets... Uh... Maar ook niet lekker licht. Ga ik liever met de tram. Uh, dat lopen gaat nog wel. Als ik maar rustig loop, dan valt het mee. Uh, dat merkverkoop Kratvat ook. Oké. Okay. Oké, okay, Danny. Oh ja, dat is voor mij nog dichter in de buurt. Ga ik even naar de Herenstraat in Rijswijk. We hebben ook een Kruidsvat. Dat is de meest de Kruidvat. Oh ja, dat is niet zo heel ver. Nou, dat doe ik dan wel met de auto, want ik kan bij de eerste uur gratis parkeren. Eh, vijf minuten rijden en ik ben daar. Oké. Okay. Ja, Kruidvat en andere drogisten hebben dat ook. Ja, we hebben wel een vlakbij op loopafstand, maar... Ja, als je daar binnenkomt, proberen ze van alles aan te smeren waar je helemaal niet om vraagt. Dus daar kom ik niet meer. Kruidvat of andere drogisten hebben dat ook, zeg maar Scott. Oké. Okay. Nou, nu kou. oké. Okay. Nou, ze proberen dan morgen. Hè. En dan die plaatsen erop. Nou ja, dan moet het gewoon helpen. Uh, oké, okay. hartstikke. Maar bedankt voor de tip, Danny. Dreadred, uh, Mascotte en, en Gypsy Star. Bedankt voor de tip allemaal. Ik weet niet of Kruijtel deze heeft, maar H&B heeft het sowieso. Nou, volgens Danny heeft het Kruijtel het ook. Dus, uh, ja, oké. Okay. Um. Nu Nuka, ik heb er nooit van gehoord, maar zo leer je nog eens wat hè, van elkaar, toch? Ja, ja ik heb, euh, ja, of ik me verveeld heb, ik heb heel veel geslapen overdag. Ik was vandaag tien voor half vier pas wakker. Ik was zo moeilijk, ik heb de hele dag geslapen tot tien voor half vier. Nou ja, ik, ik ben nog niet naar buiten geweest, ik heb euh, gisteren wel genoeg bier in huis gehaald. Ja, ik moet wel naar buiten boodschappen, daar ja, doe ik wel een pleister op want eh, ik heb geen sokken aan dan doe ik een pleister op om mijn schoenen aan te kunnen doen want ik wil natuurlijk geen eh, rotzooi in mijn wond hebben nou dan gaat het, die wond weer een beetje ja, vochtig worden, nou ja goed dan hou ik hem er weer af en met een korst, ja ik heb wel een eh, ja hij ziet er aardig droog uit, ik zal er niet weer een foto erop zetten want het ziet er niet zo smakelijk uit. Maar ik bedoel, het is al... De kleine rondje wel droog gebleven. Dus dat, ziet, dat is goed. Hij is wel heel gevoelig als het aanraakt. Maar ja, als het als heelt... Ja, ik denk wel dat ik er twee uh, littekens aan mijn Want ja, het is een beetje... huid is weggevreed, als het ware. Ik denk wel, ja, voeten zie je toch niet. Je ziet met zo'n sokken of je schoenen. Dat zien de mensen toch niet. En ik ben niet zo uh, ideltuid van elk dingetje en ook uh, wegwerken. Oe. Kijk, als het nou je gezicht zit, snap, snap ik het wel. Weet je. is het niet zo leuk. Op mijn voeten ja, zit er niet zo mee. Weet je, als het maar geneest is. dan ben ik al tevreden. Even nog een slokje bier nemen, mijn koffie is al klaar, zie ik. Ja, tot uh, heel lang na, weet je, dat komt. Af en toe stopt hij en dan gaat hij weer verder. Dat is zo eentje met zo'n filter. En als hij dan te vol raakt, dan stopt hij vanzelf. Dan stopt hij even tot die filter leeg is. En dan vult hij weer water aan. Mijn koffiezetapparaat blijft gewoon doorlopen. Maar ja, daar is de filter ook wat groter van. Dus je kan gewoon doorlopen. Die is ook sneller. Deze is een kleintje. Er gaan maar vijf kopjes in. Nou, dan kan ik tweeënhalve grote koffiemok mee vullen. En vijf normale koffie, koffiekopjes. Heb ik expres gedaan. Ik denk, ja, wat moet ik nou met een koffiezetapparaat waar 14 kopjes uitkomt? We zijn maar met z'n tweeën. Nou, als we een verjaardag hebben of visite. Dan zet ik toch twee keer koffie. Vul ik de koffiekanden mee. En dan hebben we ook allemaal een bakje. Het ja, duurt alleen wat langer. Maar hij gebruikt wel 11 minder stroom. 600 watt. Die andere 1200. Dus dat scheelt ook weer. Dat scheelt ook weer een hoop stroomverbruik. Ja, kun je dat hij langer pruttelt. Oké. Okay. Maar ja, er zit een automatische afslag op. Dat moet van de Brussel weer. Alles wat elektrisch is, dat gaat dan, als het in de stand-by staat, automatisch uit. Dus dat was met die vorige apparaat ook. Die blijft 20 minuten op heen staan. En dan gaat hij uit. En dat is met deze ook. kan je hem niet vergeten uit te zetten. En dat scheelt aanzienlijk veel stroom natuurlijk. En op zich vind ik het nog niet eens zo verkeerd idee eigenlijk. En Danny de dus Schuijs. Je hebt daarom. Zie ik, zei ik het jaap. Heerstraat ben je zo. Hoef je met de hitte niet de stad in. Dan zat ook een reformwinkel in. Nou, dat klopt. Dat heette De Rode Hoed, geloof ik. Maar volgens mij zit er weer een andere reformwinkel in. Dat zou ik ook kunnen kijken. Inderdaad, De Rode Hoed of zoiets. En, um, of de, ja, iets met rood. Dan is het weer een andere reformwinkel, als het goed is, Danny. Dat klopt. Ja. Maar uh, ja, daar zou ik ook eens uh, eventueel naar kunnen kijken natuurlijk. Hè. Dus uh, oh, Het is gelukkig nog lekker vroeg, dus ik kan het nog lekker doorkletsen. Het is nu acht minuten voor half twaalf. Ja, op de vrijdag de 8e september 2023. Ja, oké. Okay. Ja, vooral een site was leuk vandaag, hè, Danny? Ja, want jij hebt ook gekeken, ik weet het. <laughs> ja, joh, ik vind het zo'n leuk programma. Het is bijna elk, ja, het is elke dag, hè, van maandag tot en met vrijdag. Ik kijk niet elke dag, want ik vergeet het ook nog wel eens. Ik ben ook wel eens met mijn computer bezig, of ik licht een maffin. Maar, eh. Uh, ja, ik uh, ben ook wel eens met mijn muziek bezig, of wat dan ook. Ja, ja, ik heb vanmiddag nog even lekker in de schaduw... in de tuin even een peukje zitten roken... met een bakje koffie erbij. Maar voor de rest, ja... Ja, joh... Um, de rest zit ik ook maar uh, binnen, weet je. En vooral met dat mooie van Want ik had liever... als ik had moeten werken... dan had ik zeker weten... had ik donderdag en vrijdag een snipper al genomen. En dan had ik ook mooi naar het strand gegaan, hoor. Zeker weten. <laughs> ja... Ik ben nog niet één keer naar het strand geweest. Ik ben twee keer naar het Noord-Aastrand geweest. Dat is een recreatieplas eh, vlakbij Zoetermeer. Daar ben ik dit jaar maar twee keer geweest. Nou, dat is alles. Ik ben verder, zelfs in de zomervakantie, niet één keer naar het strand geweest of naar het Noord-Aastrand. In Zoetermeer. Dus nou ja, of het er nog van komt, misschien... Het kan wel eens gebeuren dat begin oktober nog wel eens. Uh, ik heb één keer gehad in 2019 was dat. Toen was het op 3 oktober, was op vrijdag 3 oktober 2019 was het zulk lekker weer. Toen heb ik een uh, snipper toch genomen. Toen ben ik naar het strand gegaan bij Wassenaar. Het was gewoon uh, zomer. Op 3 oktober heb ik nog nooit gehad dat ik zo laat al naar het strand ging. En het vroegste dat ik ooit naar het strand ben geweest, dat is een jaar of tien geleden of zo, 2008, 2009. Dat was op 2 en 3 april, 2009 was dat, als ik me goed herinner. Nee, 2009 was dat. Op 2 en 3 april, op maandag en dinsdag. Dat was die weekend ook al heerlijk weer. Toen ik twee dagen achter elkaar, lekker bij Land, naar het strand geweest. Heerlijk man. En toen was het warm, jongen. Maar ja, toen kon ik er beter tegen dan nu, hè? want had ik een, een parasol bij me. En dan ging ik lekker in de schaduw liggen. En als ze dan rustig gaat zitten of liggen, dan is het wel te, te doen. En dan ga ik ga ook wel eens slak langs het water liggen. Dat doe ik ook wel eens op het strand. Dat ze een beetje die, die, die koele zeewind voelt. Maar eh, ja, oké, okay, daar lopen dan wel eens af en toe mensen langs. Maar ja, ik ga op eh, zekere afstand van het water liggen, want als het water gaat stijgen, als je vloed krijgt, dan komt het water op mijn handen, oké. Okay? En eh, natuurlijk, om de passanten niet in de weg te zitten, dan, dan zit ik dan op eh, respectabele afstand dat mensen gaan door kunnen lopen. En het stoort me ook niet hoor. En dan heb ik lekker die koele zeewind, kijk even. ...water in het water... ...want ik ga nooit zwemmen... ...ik ga altijd uh, tot mijn middel in het water... ...zwemmen... ...ja ik, hou niet zo, ik kan wel zwemmen hoor... ...maar ik hou er niet zo van... Nou, in het uh, water in het binnenwater... ...zwem ik nooit... ...want dan vind het smerig... Het binnenwater vind ik goor... ...dan ga ik nooit zwemmen... ...en nu is, is dat blauw allig ...op de binnenwateren... ...dus dan waag ik me er zo een zonie aan... ...ook niet om te vissen... ...want dat, uh, ik heb geen zin... ...om nog eens een keer... ...een dubbel ziekte eroverheen te worden... He? Dus ik bedoel, uh, dat gaan we niet doen. Nee, nee, dat gaan we niet doen. Ik ga van de week even mijn mengtafel aansluiten. Ik heb, uh, zoals jullie weten, uh, nog niet zo lang geleden een tweedehands mengtafel gekomen met uh, een hoop kanalen. Uh, acht kanalen ofzo. Ja, dus vier uh, stereokanalen, acht mono kanalen. En dan kan ik eens een keer eindelijk een rechtervrij muziekje draaien of zelf muziek maken. Dat ik het dan opneem en dan aan de hand uh, hier uitzend. Dat mag, want het is gewoon rechtervrij allemaal. Dan maak ik zelf wat, nou ja, er zit er sowieso geen recht op. En dan kan ik eens twee of drie liedjes draaien, nou, van een of twee, drie. En de rest is alleen maar geklets bij klets praten, zoals jullie weten. Trouwens, uh, Els, nog bedankt voor jouw uitzending van die, zo even. Uh, ja, eens even op de chat kijken, jongens. Dat moet ik wel een beetje bijhouden, hè. Oh, heb ik eigenlijk Zit uh, de chat, de Discord-chat op mijn telefoon... en ik zit met mijn laptop uh, uit te zenden. Dus, uh, uh, Dirk, die schrijft... Tot november kan je nog boven de 20 graden worden in Nederland... Nou, tot november. Ja, nu met deze klimaatveranderingen zou het toch best wel kunnen hoor. Maar ik twijfel, ik denk, het gaat toch 15, 16, nou, oké, okay, maar 20 graden. Ja, ik weet het niet. Kijk, Spanje, eh, ik zal niet in Spanje willen emigreren hoor. Met, eh, normaal gesproken wel, maar. Met die klimaatverandering, nou, ik denk dat de mensen zelfs uh, van Spanje hierheen komen, krijgen hier nog meer immigranten hierheen. Die gaan we zeker krijgen uit Griekenland, uit Italië, dat komt allemaal hier naartoe. En vooral de, de, de Scandinavische landen krijgen heel veel migratie naartoe van klimaatvluchtelingen, dat ga je krijgen in de toekomst. En niet alleen uit Zuid-Europa, maar de rest van Afrika, alles komt heen. Ja, en dat valt echt niet tegen te houden hoor. En dan kun je allemaal grensposten dichtgooien. Maar mensen lopen gewoon naar binnen toe. Dus ze komen al in Engeland. Hè. Dus dan varen ze gewoon met een klein bootje vanuit Frankrijk naar Engeland toe. En ze wagen gewoon hun leven daarvoor... ...om in Engeland te komen. En ze willen nog steeds allemaal naar Engeland. De EU, die landen links liggen. En dan gaan ze naar Engeland. Nou jongens, maak je, je borst maar nat. Hm? Maak je borst, maar wat aan. dan heb je straks zoveel mensen, dan gaat de hele economie naar de knoppen. Want die mensen moeten ook eten. Maar ja, als ze kijken, als ze werk vinden, oké. Okay, dan compenseert zich een beetje. Maar als die mensen geen werk kunnen vinden. En je kunt die mensen niet al een lot overlaten, ja. Je kunt ze niet allemaal terugsturen, want dat gaat gewoon niet lukken. Want er zijn er zoveel, dat gaat gewoon niet. Dan gaat de hele, hele uh, economie. Uh, op den duur ja, raakt alles op, dan krijg je nog veel meer armoede. Of mensen moeten allemaal een baan vinden. Ja, oké. Okay. Ja, dat is een, een probleem uh, waar we in de komende decennia uh, wel last van krijgen. Ja, maar ja. Dus uh, of die maatregelen allemaal helpen. Ik weet het niet. Zolang er nog steeds landen zijn die schaar hebben om milieu, uh, dan blijft het toch houden, want ja. Uh, dan moet de hele wereld zich houden aan de milieueisen. Dan zal het niet gelijk van, morgen, van vandaag op morgen meteen minder CO2 in de lucht zitten. Dat duurt nog tientallen, zo niet honderden jaren, voordat het een beetje weer gelijkgetrokken wordt. Dat het weer, ja, de lucht wat schoner is. Dan zou je terug moeten naar de 17e eeuw. Dus we met zeilboten en dat ging toen toch ook zonder al dat spul, ja toch? En toen had ze ook vervuiling hoor. Want in de 18e eeuw had ze ook scho uh, uh, schoorstenen, hoe heet dat? Die, die fabrieken met schoorstenen om parfum te maken en zo. Toen kreeg je dan de industriële revolutie in, in, in de 19e, 18e eeuw. 19e eeuw, nee, 19e eeuw was dat. Nou ja. He, dat was ook best wel enorm. Je had wel minder boeren toen. Maar nou ja, die boerden allemaal biologisch. He, want je had niks anders. Ja, maar ja, als je 75% van de boeren weg doet... dan gaat de economie ook flink krimpen. Want die export verdient ook de overheid natuurlijk een wel geld. Dan, ja, tussen het een of het ander. Dus ja... Het is een keuze, ja, het is heel moeilijk, want de economie moet toch ook draaien. Moet je moet toch al die uitkeringen betaalbaar houden, ja. Mensen graag een uitkering willen hebben. En ze pakken alles, eh, draaien alles maar terug. Dan komt er een geld binnen. Hè? En dan heb je alleen maar nog meer ellende armoe. en armoede. En armoede is een voedingsbodem voor criminaliteit. Dus jongens, proost voor de toekomst. <laughs> Zo mooi jongen, nou, ik zal me wel een staartje van meemaken, denk ik. Maar ik heb medelijden met de. Eh, generaties na ons hoor, want ik krijgen het... heel zwaar, heel zwaar... dus uh, ik hoop dat ik geen gelijk krijg... maar ik ben bang dat het scenario... Uh, niet goed uitziet voor de toekomst... want ik denk niet dat de Milieuraad... Uh, ze wel helpen, maar ja... Dat, dat, het is niet zomaar van de een op de andere dag... volop hoor, geloof me... Nou, dat duurt nog tientallen jaren zo niet... een paar honderd jaar... voordat alles... Uh, weer is zoals het... Zeg maar, een paar honderd jaar geleden was. Hm? Wat betreft het milieu, Ik ga eens even een bakje koffie inschenken. Zo ja, la la, hoppa, lekker warm bakje. Even een beetje melk erin, zo. En dan is even de suiker kapot. Eens even kijken hoor. Eens even kijken. Eén één schepje suiker is voldoende. mij. Ja, oh, vroeger lijken twee of drie. Ook soms ook wel al eens twee hoor, maar. Het smaakt allemaal zoet of het nou één of twee is. Dat maakt ook niet uit, toch? Een lekker een Soep... Uh, soep uh, koffie. Ja, van Kanes en gunning. Ja, ik mag geen reclame maken. Maar je hebt ook Douwe perts en Jacobs koffie. Dus nou is het ineens geen reclame meer. Dus dan mag ik het wel zeggen. Als je meer dan twee merknamen noemt. Dan mag ik het gewoon zeggen. Oké. Okay. Dus even op de chat kijken. Mijn pootje doet weer redelijk uh, zeer weer. Poeh, een brandweer hoor. Hm. Even kijken wat schrijft uh, Dredred. Oh, dan nemen we ze ook hun siesta mee als ze hierheen komen. Ja, zeker weten. Ja, dat wil ik ook wel hoor. We kunnen de grenzen niet sluiten voor Spanjaarden en Italianen, want ze zijn een EU-land. Nee, dat bedoel ik. Kan ook niet. Het is 17 keer boven de 20 graden in november in Nederland. ...sind met de temperaturen is gaan bijhouden. Heerlijk siërsta, zegt Els. Ja, ik ook hoor. Ik teken voor een siërsta. We zullen langzamerhand wel vaker langere en warmere ...nazomers krijgen. Oh, dat geloof ik zo. En Tom die zegt, ik ga slapen, welterusten... ...en tot morgen en tot later. En de heer zegt, de laatste keer dat het over de 20 graden werd... ...was op 2 november 2020. Toen werd het 20,4 graden in Arken. En de heer zegt, welterusten Tom... Nou, wel welterust Tom, tot, uh, ja, ik hoor morgen na drie uur op de radio, hey, ik ga zeker luisteren, ik heb toch niets te doen, dus. En misschien neem ik het wel op, als het lukt, ik denk het wel hoor, dat lukt, want daar heb ik wel, wel mijn voefje voor, om het op te nemen. Uh, fijne nacht Tom, zegt de uh, mascotte. Zo, so, even een peukje draaien, uh, ondertussen. alweer vier minuten over half twaalf. Ja, we ja, zijn we iets over de helft, dus we kunnen nog lekker doorkakelen. Dus uh, ja, gezellig hè, daar zitten we dan uh, op de chat. Danny zegt ook wel welterusten, Tom en Elsie die zegt het, en mascotte. Ja, uh, zit langzaam zitten ja. Ja, ja, nou ja als eerste daar vind ik wel voor hoor. Kijk, dan moet je misschien nou, ik stel dat ik smiddags uh, van, zeg maar, vanaf 12 uur tot uh, 3 uur. Als je is heb En ik zeg maar baas, van, ja, kom maar om 5 uur. En je moet tot uh, 7 uur of 8 uur werken. Vind ik het ook prima. Hm? Dus uh, ja, hoor. Nee, want ja, je kan gaan niet werken joh, met die zon. Joh, dat gaat gewoon niet. Veel tijd in Spanje. Want ik kan me herinneren toen ik... Uh, en Casa del Moral was, dat ligt ten oosten van Malaga. En toen ik, was ik een uur of zeven wakker. En dus, ik uh, ga op balkon staan met mijn jackie. En ik, uh, het was dood, uh, het was lekker licht dat wel. En dan komt een autootje met één man. Een, uh, van de veegdienst. Een collega van mij, een Spaanse collega. En die rijdt al die prullenbakken naar. die leegt ze allemaal in zijn eentje. En uh, deed de hele wijk deed hij in zijn eentje. En uh, nou, tegen die tijd dat de uh, siesta begint, dan gaat hij naar huis doen, dan gaat hij lekker een tukje doen. En dan komt hij een paar uur later, als het dan wel wat minder warm is, komt hij weer naar zijn werk. Totdat het, zeg maar, uh, nou ja, hè, tot hij zijn uurtjes vol heeft gemaakt. Hè. Ik neem aan dat ze ook een acht uur werkdag hebben, dat weet ik niet. Maar, maar die begint wel heel vroeg. ...en misschien mag hij wel de hele middag thuis blijven, ...dat hij heel vroeg begon... ...meestal bij ons werken ze dan ook tot één uur... ...van vijf tot één uur... ...en dan zijn ze gaan in de middag vrij... ...dus ja, je hebt kans dat jullie daar ook heel vroeg beginnen... ...en dat ze dan lekker... van eh, mij of uur zeggen van... Eh, ...nou jongens... Eh, tot, eh, ...tot morgen... ...en dan gaan ze lekker sijesta houden... ...en dan lekker eten daarna... ...nog even s'avonds nog even naar het strand... ...met een gezinnetje of zo... ...of alleen wat ze willen. En ze hebben er ook naakstranden... ...ja ja... ...niet dat ik er geweest ben... ...maar ik rijd er een keer langs ook een groot bord... Eh, ...FKK... ik denk dat weet ik wel hoe laat of het is... Dus dat kennis in Spanje ook hoor... ...ja... Uh, ...een Elsie zegt... Uh, ...alleen in december, en januari... ...is het nog nooit boven de 20 graden... ...of hoger geweest in Nederland... Nou, verloopt al nog niet, nee, maar ik kijk er niet van op als het een keer gebeurt. Nou ja, weet je het is als dat ijs, vooral in Noord-Rusland. Dan heb je van die eh, permafrost, bevroren grond, dat heb je ook in Canada, en de Alaska. Als dat gaat smelten, komt al dat methaan de lucht in. Want ik heb foto's gezien op internet, dat was in Rusland, daar was zoveel. Permafrost ontduit ze kwamen allemaal botten tegen en dat stonk als de hel botten tegen van eh, mammoeten en van neushorens en eh, allemaal prehistorische dieren en dat stonk als de hel dat was natuurlijk die metaal natuurlijk en dat komt allemaal in de atmosfeer en dat metaal die veroorzaakte al meer eh, opwarming van de aarde dan stikstof nou jongens Maak je baak maar nat. Dus ja, dat heb ik uit soms in een heleboel botten van alles in je daar. Ja, ze hebben uit dus in het verleden vonden ze eens een keer een mammoet... in Siberië. Die lag in het ijs. Die had zelfs de maag-inhoud was nog goed ge bewaard gebleven. Wat hij gegeten had. Nou, jongens, dat is maar wat zeg. Eens een keer na gaan, uh, en ik heb ook gelezen, die, uh, die man, die ijs. Die, die, die, die uh, ja, hoe heet die? Die man die ze het ijs hebben gevonden in Zwitserland. Die bleek een, een getinte huidskleur gehad te hebben. Ja, nou, de eerste mensen die hier leefden in uh, Europa waren ook getint. Ja, natuurlijk ook nog de Neandertalers. En later, uh, dat hebben ze ook ontdekt, dan, uh, die mensen kwamen ergens uit het. Uh, Komt van Libanon of zo. Het waren boeren. En die zijn op een gegeven moment weer teruggegaan naar het Midden-Oosten. Na duizenden jaren. Toen kwamen de Indo-Europese volkeren vanuit Zuid-Rusland en Oekraïne. Die omgeving uit. hoe noemen ze dat ook? Uit de Caucasus. Die kwamen allemaal. Ja, Otsi. Klopt. Je hebt ze. Otzi heet hij al. Klopt. Uh, die kwamen dus uit Zuid-Rusland zo uh, richting uh, Europa. Die waren wel wit, maar nog niet blond. Die waren nog niet blond. Die waren allemaal bruin of zwart haar. gingen tussen dus, dus een jaar of 20.000... 20, nee, tot 20.000 tot 40.000 jaar geleden... Uh, ontwikkelden dus zich uh, mensen blond haar. En dat was... Uh, Ergens in Scandinavië, Zweden of zo. En dat spreidde zich uit. Dus je had mensen met blond haar. Je had mensen met bruin haar. Nou, in Nederland eh, was half blond en half bruin haar. Ja, en hier daar kwam ook wel wat zwart haar voor. Dat blijkt zelfs de Normannen. waren niet zuiver Europees. Want ze namen al wel eens slaven mee vanuit, eh, ja, toen ook wel slavernij. Duizend jaar geleden uit andere gebieden van de wereld. En die waren echt niet allemaal blank en blond hoor, geloof me nou. Die waren echt niet allemaal, het waren ook allemaal uh, gemengd. De Normannen waren niet zuiver blond, met blauwe ogen en, blond en witte huid. Dat was ook een beetje een mix, weet je. Dus ja, en ze handelden ook met de, met de rest van de wereld. Dus een groot deel van de wereld, zelfs tot in aan toe. Ja, daar hebben, ze hebben dingen gevonden... In Scandinavië, die kon alleen maar uit Azië komen en uit, uh, ja, verre streken. Dus ze hadden toen al handel met de verre landen, al in die tijd. Dus ja, die gasten, dat waren hele goede uh, uh, stuurlui, hè, de, de, de vikingen. Die kwamen overal. En uh, jips, die stuiden, zeg je, uh, de jajada uit de steppen. Ja, dat klopt. Daar kwamen de, de Europese volkeren vandaan. Het was al rond de 16 graden, zegt het waar Met een vorig oud en nieuw. Dat was ook bijna warm. In elk geval voor de winter. Otzi was bruine huid en bruine ogen. Dat klopt. Dat heb ik ook uh, gezien. Ja. En dan, uh, dan komt hier uh, Dirk. Die heeft ook een verhaal over Otzi. Een ijsmummie van een man uit de Koopartij. Twee Duitse bergwandelaars vonden hem op 19 september 1991 in de Italiaanse Ozzale Alpen. Oh, dat tot Zwitserland was. Hij is de oudste menselijke mummie die in Europa is gevonden. Bestudering voor Ozzie. In het bijzonder zijn voeding, kleding, uitrusting en bewapening. Heeft kennis opgeleverd. bla, bla, bla. Zie ik er een fout bij, waar hij is gevonden. Ja, dat grenst natuurlijk aan Zwitserland, hè. de Alpen. Dat loopt helemaal vanaf Italië, Zwitserland door... tot dan de westkust van Frankrijk ongeveer. En dat is een... Svendwerd, uh, die schrijft nog verder... Ijs met Otzi was kalend en had een donkere huid. Lang werd aangenomen dat Otzi, de beroemde jager uit de bronshuid, een flinke haardos en lichte huid had. Die theorie kan nu de prullenbak instellen, wetenschappers... En dan schrijft, de Red Red, die zet nog iets aan de National Graphic neer. Lange tijd werd aangenomen dat Utsi, de beroemde jager uit de bron staat... een flinke, oh, dat heb ik al gelezen, dan zat er zat nog een foto van de, de mummie bij. Nou ja, bedoel, als je dat nog even thuis, hij uh, is uh, natuurlijk ingevroren, dan zou je nog een stukje vlees van kunnen eten. Als dus er een stukje van afsnijden en eventjes lekker in de koekenpan, uh, een broodje, uh, uh Utsi, Utsi heet die, Utsi, want die O met twee punten spreek je uit als U. Utsi, ja, een broodje Utsi. Doe maar maar een broodje Utsi, uh, slager. Broodje Utsi. Ja, en dan gebruik je die... Uh, ja, ik zie het al, zeg dat je een ijsmummie uh, ijs zit te eten. nou, ja. Maar ja, het is natuurlijk wel vers, hè? Goed ingevroren. Ja, dat vocht is natuurlijk ook bevroren, dus ja, geen minst. Maar ja, lekker als je er zo uitziet als je wakker wordt, zeg hij. Oh, oh, oh, oh. Dan schrik je eigen wezenloos als je in de spiegel kijkt. je je het voorstellen? Dat die Ötzi ineens tot leven komt, hij kijkt in de spiegel en hoedje. Hij zegt, uh, ja. Oh, ik moet even mijn vrouw helpen, lieve meisje. Ze is eventjes naar de wc geweest, ik moet er even... Ik ben zo terug. Maar we gaan muziekje, zieken, we komen te laten horen. Ja. Ja, Oh, mijn voet. Ja, ik stoot tegen uh, mijn stoel aan. Dus ja, niet dat ik mijn zere voet stoot hoor, maar. Uh, jeetje. Oh. Ja, als ik ga lopen en ik ga het even een beetje zeer doen, hè? Het is niet zozeer mijn wond, maar die spier, dat hij gestrakt staat. Het uh, lopen, want je gaat het natuurlijk aanpassen met lopen dan. Heb ik juist los van mijn Achillespace. Eh, omdat er spanning op zit. Dus heb ik meer los van, als van mijn wond. dat doe ik. Oh, zo ontzettend zeer. Jezus. Oh. Oh. Dat is echt heel vervelend. Maar ja, goed. Ik ben daar weer, lieve mensen. Ja. Nou, dat is vlees. Zo, thuis maken. Ja. Dat is een eh... rieksystar. Dit zegt. Ja, dat hij net als Ketjrie zal in een andere tijd terecht komt. <lacht> dat zou wel een shock geven, zegt de mascotte. En Dirk zegt: Kom, na het ontdooien, weer te leven. Hij zou niet weten wat hij zag in deze, deze moderne tijd. Ja, ik denk dat iemand een hart in stilstand krijgt van de schrik. Maar waar ik ben op een andere planeet terechtgekomen? Wat gebeurt hier allemaal? Kijk, als je nou nog uit 1940 komt. Dan denk je, oh, gelukkig, de oorlog is er voorbij. Ja, wat zie ik daar nou? Wat zijn die mensen allemaal gek aan het doen, joh? zitten allemaal uh, op zo'n plot dingetje te kijken. Wat ja, is dit? Iedereen zit, uh, zit uh, achter die beeldschermen. Wat is dit allemaal? Hè? Want je kon natuurlijk ook nog geen televisie in die tijd. Kom je uit nou van 1941 en ineens in 2024, uh, of 2023 dan... Die weet niet wat ze zien. Die denken hè? Euro, wat nou euro? Euro, nee meneer, we nemen, we nemen geen gulders aan met 1941. Nou, dat snap ik niks van. Nou, dat is wel raar hoor. Kost een brood. Ja, dat is uh, 2 euro. Want huh? ons kost het 12 cent, meneer. 12 cent. Uh, uh, dan koop je nog niet eens een. Een pakje vloer voor me, ja. Jeetje, mina. Een pakje vloer was toen misschien 1 cent of zo, nou weet ik het. Ik heb altijd meegemaakt dat een pakje vloer een dubbeltje was. Net zo in de gulden tijd al, hè. dat was in de jaren, ja, dat heeft heel lang een dubbeltje gekost. Hè. Wat ik me kan herinneren was het niet goedkoper dan een dubbeltje. Tot de eind jaren zestig, zeg maar, tot, nou, ik denk tot ver... Pas vanaf de jaren negentig ging het 15 cent worden, toen werd het 20 cent, toen werd het 25 cent, en nou betaal je 50 cent voor een pakje vloe. 50 cent, ja, ja, kon, uh, ja. En Dirk Schrijf komt naar het weer tot leven. Hij zou niet weten wat hij zag in deze moderne tijd, of zou gelijk een mobieltje aan, met een mobieltje aan de gang gaan, haha, ha, zeg maar schotten. Hij staat op en gaat op zoek naar zijn iPhone. <laughs> zijn iPhone uit, uit de IJzertijd. Hoeft <laughs> Ja. Nou ja, dat is wel raar om te kijken. Zij, vinden ze een Romeinse soldaat uit, zeg maar uit het jaar, nou, we zeggen net rond, rond de eeuwwisseling, zeg maar. Toen de, de, de, de jaartelling begon, aan we zeggen. Ja, misschien kan niet, want dat hebben we pas gehad. Maar ik bedoel, eh, zou je voor ze vinden een dode Romeinse soldaat uit eh, bijvoorbeeld het jaar 2 na Christus. En die heeft een, een, een smartphone in zijn handen. Een ja, smartphone? Nou, ken, en dat ding doet het ook nog. Hoe ja, kent dat nou? Een smartphone? Meet in Egypte staat er dan op de achterkant. Heet je hoor. Nou ja, weet je, je hoeft niet raar op te kijken, maar ze hadden toen al dingen. Een eh, uh, catering bijvoorbeeld, als je naar Pompei gaat, Pompei in, uh, in Italië. Het is stad die uh, onder het as was bedolven. Daar vonden ze zelfs cateringbedrijven, of, of, of snack, een snackbar. Dat was toen al bekend. En mensen hadden geen notie wat een snackbar was hoor, in 1938. Dat bestond toen niet, dat ik was na de oorlog gekomen. Maar de Romeinen hadden het toen al. En dan kon je een stukje kip kopen, of een stukje, een stukje buidelrat. of uh, een gemarineerde garnalen, of weet ik veel, een merkenschede wat. En een cateringbedrijf voor hotels, dat hadden ze toen ook in de Romeinse tijd. Dus daar je echt er misschien raar om te kijken, maar het was toch wel. Dus zo. Uh, Modern waren ze toen al, hè? Dat was in die tussen toen het Romeinse Rijk viel en in de middeleeuwen hadden ze dat ook niet, dat is allemaal vergeten kennis. Hè? ja, waarom hebben zebrapalen van die uh, rechthoekige banen als je oversteekt? Nou, Dat komt omdat in Pompeii hebben ze dat ontdekt. Uh, dat waren dan het, hadden ze last van, van regenbuien en liepen de straten onder. Dus toen bedacht iemand van... weet je wat, als we nou van die stenen neerzetten... dan kunnen mensen met droge voeten naar de overkant... van de andere kant van de stoep lopen. En dan hebben ze het zo gebouwd... dat paard en wagens er gewoon door konden. Maar dan moest iedereen standaard verplicht... een standaard maat... voor de afstand van de wielen... van die twee wielen uit, de, die uit elkaar. Die moeten dan dus allemaal standaard dezelfde maat hebben... zodat je gewoon door kan rijden... zonder dat je twee hele steen aan rijdt... en dan in het midden een ruimte maken... Voor een paard zat dus dan zeg maar in twee, twee of meer stenen op een rij... dat mensen daar gewoon droge voetjes hadden met oversteken. En als het droog weer was, dat paard en wagen er gewoon konden kruisen. En daar hebben ze dan het zebrapad van afgekeken om dat zo te schilderen. Dat is gewoon iedereen moet stoppen als ze over het zebrapad loopt, hè. Dus, ja, dat hebben ze allemaal van de Romeinen afgekeken. En dan natuurlijk ook de dode taal, wat het nu is, gebruikt in de wetenschap. En bij de Romeinse kerk, eh, ja, dat wordt eh, nog steeds gebruikbaar, ook met de plantenkennis, allemaal Latijnse namen. Ik snap alleen niet dat ze sommige planten om de zoveel jaar weer een andere naam geven, dat vind ik raar. Ik stel voor om het lekker allemaal Engelse namen te geven, is het ook makkelijk onthouden dan al die... Latijnse naam, want die onthouden ik ook niet allemaal hoor. Ik vind het allemaal uh, Chinees, eh. klinkt het in mijn oren als het ware. Met andere woorden, het is niet te onthouden. En dan zou ik nog verder lezen. Gypsy uh, Star schrijft nou, ik koop van die Riverside vloedjes en dan kost een 5-pack 1 euro en 10 cent. Ja, het is wel een stuk goedkoop hè. Het is wel duurder geworden. Hij heeft wel heel lang 1 euro gekost. Oké. Okay. Nou ja, goed. Dat scheelt toch weer op geld, toch? Dirk schrijft voor 2,50 euro voor een pakje alsware check toen. Een pakje check was vanaf april, 1 april 2023, gemiddeld 17 euro. Nou, 17 euro is wel veel hoor, geloof ik niet. Ik heb 15 euro voor mijn pakje check voor 50 gram betaald. Nou, laat het nu misschien 17 euro kosten, maar... Uh, dat zullen dan wel 50 gram pakjes zijn. Bestaan die nog? Ja, die bestaan nog. Alleen het is moeilijker aan te krijgen. Je hebt tegenwoordig zijn standaard 40 gram. Um, daaruit schrijft een pakje van 30 gram. Paul Ik kan het niet uitspreken. Pueblo uh, Blauw is in Nederlandse winkels iets over de 10 euro. Ja, daar zit er ook 10 gram in de tabak in. Maar Pueblo klinkt wel bekend. Maar je ziet het... Ja, dan moet je echt naar een speciaal zaak hoor. De nieuwe prijzen zijn voor het roken: ja. Uh, kost een pond van 20. Uh, uh, 9 euro, ja, dat klopt. In Duitsland is het goedkoper: hè? het roken kost een pakje sec 8 euro. Hier ben je zo'n 15 euro kwaad voor 50 gram. Daar betaal je 8 euro voor 40 gram. Nou, het scheelt wel met wat je nu in Nederland betaalt. Betaal je 12,50 voor 40 gram. En Duitsland was altijd duurder met roken. En nou is het om. Dan zijn ze twee keer zo goedkoop. Ongelooflijk. Wie woont er op dit bij de grens? Nou, ik niet hoor. Ja, aan de westgrens. Maar ja, hier dat ik in Engeland ben, moet ik ook wel heel in het zwemmen. <laughs> maar eh, Duitsland waren ze 50 gram voor 5 uur Oké. Okay. Zware gezegd, oh, vijf uur 40 veertig, nogal kopen zelfs. Nou ja, dat is op zich, eh, ja, als je toch in de buurt bent, is het natuurlijk wel te doen. Als je in Limburg woont, dan, eh, dan ben je er zo natuurlijk. Hè. Dus ja, als ik daar zou wonen in Limburg, zou ik ook ik, eh, daar mijn check houden hoor, in Duitsland. Dat is zeker weten. Zo, ja, het is een smalle provincie. Dus je zit zo aan de ene kant in België, aan de andere kant in Duitsland. Dus. Nou, in België is het ook niet zo goedkoop maar ja, in Luxemburg met de tabak. Als Duitsland goedkoper? Nou, hadden we niet geen onderdeel van Duitsland kunnen worden? Een deelstaat van Duitsland. Dan hebben we die rukken te versierd, tenminste, niks meer te vertellen. Ze zijn de Duitsers hier de baas. Huh? Voor mij mag het hoor. Voor mij mag Nederland zo bij het die... Duitse Bonds. Eh, als we een deelstaat van Duitsland worden. Liever van vandaag dan morgen, want we hebben Nederlanders. Uitbuiters zijn net als de Belgen. Verschrikkelijk daar die regering. Dat zijn net zulke rukken te vast als in Nederland. Ja. Nee, laten we maar lekker Duits worden. Hè. Nederland en Duitsland en België. Allemaal bij de Duitse Bondsrepubliek. Zijn we van, die, van dat koninklijke huis ook verlost. Van die uitzuigers. Daar heb je niks aan. Maar goed. En Duitsland, ja, België kost zo'n sector gewoon net zo duur als hier. Ja, dat klopt. Ik zie dat het al bijna tijd is. We hebben nog één minuutje. En uh, ja, gaan eens even kijken. Uh, nou, het gaat even van de chat af. Ga ik even, ja, even kijken hoor. Ik zit nog wel in de uitzending. Oh, wacht even. Even kijken. Lieve mensen, ik ga wel afscheid van jullie nemen. In ieder geval bedankt uh, voor het luisteren. En... Uh, ja... Ik zou zeggen... Uh, ja, tot de uh, uh, volgende keer dan. Hè. En morgen veel plezier voor de mensen die naar Radio Radio Dag gaan. Uh, veel plezier daar. Dan zeg, uh... Ja, wel te rusten. En tot ziens allemaal. Bye bye, zwaai zwaai. Doei doei.